Zes uur, René van Brakel met het NOS-journaal. CDA-leider Van Haarsma Buma heeft hart uitgehaald naar de VVD. Premier Rutte moet volgens het CDA het hele verhaal vertellen... over ontwikkelingssamenwerking en Europa. Wees eerlijk, Europa, dat zijn onze banen... zei de CDA-leider gisteravond tegen zijn achterban in Amsterdam. Op een partijbijeenkomst omschreef Buma de VVD als een namaak-PVV. Drie onderzoeksinstituten willen een nieuwe studie naar het militaire optreden van Nederland in voormalig Nederlands-Indië eind jaren 40. In de Volkskrant pleiten ze voor een onderzoek dat moet helpen te begrijpen waarom en hoe er vreedheden zijn gepleegd. Daarvoor is het essentieel dat ook Indonesische archieven worden geraadpleegd. De drie organisaties zijn het NIOT, het Instituut voor Militaire Historie en het Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. In Alkmaar heeft een man bij het politiebureau 32 ramen ingegooid. Hij was gisteravond vrijgelaten en gooide met stenen de ruiten in. De man zat niet vast voor een misdrijf, maar in het kader van hulpverlening. Hij was boos omdat hij het gevoel had dat hij tussen wal en schip was geraakt bij verschillende instanties. Hij zit nu weer vast. Wereldleiders op de G20-top in Mexico roepen Europa op... alles te doen om de economische crisis te bestrijden. Dat zou staan in een conceptverklaring. De economische crisis is het hoofdthema op de top. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie... zei dat hij niet naar Mexico is gekomen om zich de les te laten lezen. De top is vandaag en morgen. Microsoft heeft een tabletcomputer gelanceerd, de Surface. Het bedrijf wil hiermee de concurrentie aangaan met de iPad van Apple. Een groot verschil met andere tablets is dat bij de Surface een toetsenbord zit. Bij de presentatie aan de media in Los Angeles werd bekendgemaakt... dat de tablet na de zomer te koop is. Apple heeft in twee jaar tijd 67 miljoen iPads verkocht. Weer nog, veel zon eerst. Later ook stapelwolken en dan raakt het vanuit het zuidoosten bewolkt. Kan ook wat regen vallen voor maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster is dinsdag 19 juni. Goedemorgen. Of Europa is op wil schieten met het bestrijden van de crisis is de dringende vraag. De wereldleiders bijeen op de G20 maken zich grote zorgen over de economie op het oude continent. Correspondent Kees Zoon vertelt hoe de bijeenkomst in Mexico verloopt tot nu toe. En over de G20 en Europa praten we na half acht met hoogleraar Internationale Economie, Steven Brakman. Dan Sibrand van Haarsma Buma vindt dat de VVD een PVV-light is geworden. We vragen de CDA-rijders straks of de liefde tussen VVD en CDA definitief is bekocht. Minister Leers van Immigratie praat vandaag met zijn Irakese collega... over het terugsturen van 500 uitgeprocedeerde asielzoekers. Een nationale ombudsman komt vandaag met zijn rapport... over de bestrijding van de Q-koortsuitbraak. Hoort ook meer over het grote onderzoek dat er zou moeten komen... naar het militaire optreden in Nederlands-Indië. En het zorgdebat gisteren in de Tweede Kamer was sneller klaar... dan vooraf was gedacht en gepland. SP en de PVV kregen de aangevraagde spreektijd niet vol. We spreken sp kamerlid Renske Leijten daarover. Roland Stekelenburg vertelt meer over de tablet van Microsoft... A.W.B. hoort u over de alcoholtesters die u in Frankrijk verplicht in de auto moet hebben. En studenten van de TU Delft zoeken naar methoden om verticaal te kunnen fietsen. Hm. Wij vragen <laughs> ons af waarom je verticaal zou willen fietsen. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot 10 uur. U kunt het dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl of naar radio1.nl. In het Mexicaanse Los Cabos is de G20-top van start gegaan. Centraal staat de economische crisis en dan vooral de voortdurende problemen in Europa. Wereldleiders op de G20 roepen Europa op alle nodige stappen te zetten om de economische crisis te bestrijden. Voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, sprak namens de EU de politieke bereidheid uit om de crisis aan te pakken. Het belangrijkste is dat we de wil we hebben een sterk de zwaktes van het huidige beleid moeten worden aangepakt, u hoorde het van Rompuy zeggen. Om die reden greep de Duitse bondskanselier Merkel de gelegenheid aan zorgenkindje Griekenland nogmaals op te roepen zich te houden aan de gemaakte afspraken. We hebben een Griekenland-programma verabschied. En de raambedingingen van dit programma moeten eingehalten worden. Dat betekent dat we moeten zetten... dat Griekenland zijn verplichtingen eenhoudt. Europese leiders willen in Mexico vooral laten zien dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing voor de crisis. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie zei tegelijkertijd dat Europese leiders niet naar Mexico zijn gekomen om zich de les te laten lezen. Hij vindt dat Europa zelf moet bepalen welke maatregelen nodig zijn. En nog voor de G20 top sprak president Obama met de Russische president Putin over Syrië. Ze riepen opnieuw op een einde aan het geweld te maken. We discussed Syria uh, where uh, we agreed that we need to see a cessation of the violence, uh, that a political process has to uh, be created uh, to prevent civil war and the kind of uh, horrific deaths that we've seen. Maar Obama en Poetin presenteerden geen gezamenlijk plan om het geweld te beteugelen. Want daarover zijn de Verenigde Staten en Rusland het nog altijd niet eens. En de gezichten stonden ook niet vrolijk na die bijeenkomst. Rusland is namelijk bondgenoot van Syrië en ziet niets in militair ingrijpen of het aanscherpen van sancties. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds Poetin opnieuw president van Rusland werd. De PvdA wil dat lobbypraktijken rond het Binnenhof transparanter worden. In elk wetsvoorstel zou een zogeheten lobbyparagraaf moeten worden opgenomen. Dat zei Kamerlid Lea Bouwmeester gisteravond in Nieuwsuur. Wij willen dat er bij elk wetgevingsrapport, voordat een wet tot stand komt, er een lobbyparagraaf wordt opgenomen. En daar moet instaan welke lobbyist met welk belang ergens is geweest. Zodat wij kunnen kijken, is er naar het belang geluisterd? Hebben ze invloed gehad of niet? D66, GroenLinks en de SP steunen het plan, het CDA niet. Volgens die partij moeten Kamerleden zich niet richten op de totstandkoming van een wet, maar op wat erin staat. VVD en PVV willen pas reageren als het wetsvoorstel er ligt. In onder meer Groot-Brittannië, de VS en bij de Europese Unie bestaat al strengere regelgeving voor lobbyen. Premissionair minister Leers van Immigratie praat vandaag met zijn Irakse collega Duski over de terugkeer van 500 uitgeprocedeerde asielzoekers. Irak weigert mensen toe te laten die niet vrijwillig terug willen keren. Een aantal Irakezen zit in afwachting van de onderhandelingen in het AZC in Graven. Veel vertrouwen in een goede afloop hebben ze niet. Wij verwachten eerlijk gezegd niet zoveel. Want Leers, Mr. die is nog steeds bij zijn standpunt dat deze mensen zijn gewoon niet welkom in Nederland. Irak zegt, ik kan die mensen niet aannemen op basis van gedwongen terugkeer. Ik weet het voor niks. Wij zijn bang. En niemand denkt eens naar ons. Niet de regeren regeringen ook. Niet de Nederlandse de regeringen eigenlijk. Ja, niemand, niemand laat hoop op ons. Asielzoekers dreigen nu tussen wal en schip te geraken. Ze hebben geen recht meer op opvang in Nederland. En als ze niet gedwongen naar Irak kunnen worden teruggestuurd... komen ze uiteindelijk op straat terecht. Een opmerkelijke woedeaanval in Alkmaar gisteravond. Daar heeft een 27-jarige man 32 ramen van het politiebureau ingegooid. De man was gisteravond eerder vrijgelaten... maar was zo kwaad dat hij terugkwam en de vernielingen aanrichtte. De politie. Hij uh, vanavond om zes uh, uur was er een uh, arrestant uh, heengezonden. En uh, deze meneer zat niet voor een strafrechtelijke zaak in ons vast... maar in het kader van, uh, van de hulpverlening. Ja. En uh, ja, hij was het uh, blijkbaar niet helemaal eens met uh, de gang van zaken. En uh, is boos teruggekomen eigenlijk rond een uur of negen vanavond. En heeft uh, een aantal ramen ingegooid op bureau Alkmaar. En dat deed hij met stenen. En nogmaals in totaal dus 32 ramen. Goorde hij in. Hij is opgepakt en zit nu opnieuw vast. Belgische radio-dj Peter van der Veren heeft het record non-stop radiomaak gebroken. Op de publieke radiozender MNM presenteerde die 185 uur lang het programma Marathon Radio. En dat klinkt dan zo. 5, 4, 3, 2. Dat was het eind. Per uur kreeg de 40-jarige Van de Veren vijf minuten de tijd om de studio te verlaten. En die tijd mocht hij ook opsparen om af en toe even een slaapproze bijvoorbeeld te nemen. Maar het was niet altijd even makkelijk. Ik heb twee nachten echt onwaarschijnlijk, bij onwaarschijnlijk gewoon fysiek slecht gevoeld. Ook in overleg met de dokter. Ja. Ruud die zei van, van, dit is gewoon niet gezond, dit moet je niet doen. Nee. En op een bepaald moment moet ook een 40-jarige oude DJ luisteren <laughs> naar zijn lichaam. Van der Verre wilde met de stunt Belgische studenten tijdens de examenperiode een hart onder de riem steken. En dat is gelukt? Dat is absoluut gelukt. Het is onwaarschijnlijk om te zien hoeveel studenten effectief gereageerd hebben van... Peterke, Peterke, Peterke, wij hebben, ge wij hebben geluisterd, we hebben gekeken, we hebben gesurfd uh, en we hebben gemerkt van als we keken en als we luisterden, dat we gewoon veel goesting kregen om gewoon zelf weer aan de slag te gaan. De oude record non-stop radio maken was 183 uur, stond op naam van een Italiaanse dj. 185 uur van Van der Verre begonnen vorige week maandag om 6 uur ochtends en eindigde gisteravond om 11 uur. In Servië is per toeval een mammoetkerkhof ontdekt. In een koolmijn liggen zeker zeven en misschien wel twintig skeletten van mammoeten. Door zware regenval zijn de skeletten blootkomen liggen. Nog nooit werden zoveel resten van deze diersoort bij elkaar gevonden. Dit is een sensatie. Je kunt rustig zeggen dat dit de vallei van de mammoeten is, dus deze archeoloog. De wetenschappers weten niet waarom al de dieren op één plek zijn doodgegaan. Mogelijk is de kudde getroffen door natuurgeweld en stierven ze tegelijkertijd. Ondanks positieve reacties op de verkiezingsuitslag in Griekenland... sloten de Europese beurzen gisteren met verlies. Stemming sloeg om doordat de rentes op de Spaanse en Italiaanse staatsobligaties... opnieuw tot alarmerende hoogtes zijn gestegen. De AIX-index leverde twee tienden in... en de beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs verloren ook enkele tienden van de procent. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse Dow Jones-index. Ook twee tienden eraf en de Nasdaq ontkwam aan de malaise... doordat eBay en Facebook goede zaken deden. Technologiegraadmeter de technologie klom, achttiende procent. Japan is handel alweer begonnen. De stemming is daar niet echt beter. De Nikkei-index staat op het ogenblik op een licht verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elke minuut over zes. ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Paul McCartney... heeft Paul Weller een cover opgenomen van het Beatles-nummer Birthday. De man is altijd een immense en voortdurende bron van inspiratie voor me geweest. Het komt door hem en die vrienden dat ik überhaupt een gitaar oppakte ooit. Dat is Weller. Het nummer was alleen gisteren te downloaden. En de opbrengst daarvan gaat naar War Child. One, two, one, two. Juist. Rio de Janeiro, even laten uitklappen. Hè. Rio de Janeiro begint morgen de duurzaamheidstop van de Verenigde Naties. Rio plus 20. Regeringsleiders van vrijwel alle landen proberen de afspraken te maken over een nieuwe groene wereldeconomie. Gastland Brazilië zegt er alles aan te willen doen om de top te laten slagen. Maar de eigen worsteling met het dilemma tussen groei en groen, dat is misschien niet het beste visitekaartje. Maraba. Tot voor kort een kruimig stadje in het midden van de Amazone. En nu hebben ze hier een prachtige boulevard langs de rivier gemaakt. Is tof, overal families die zich vermaken. Hé, zo Ik was hier vier jaar geleden nog. Nou, dit was helemaal niks. Dit was aangestampte aarde langs de rivier. En nu is het één groot walhalla van terrassen, van plastic stoeltjes. Mensen met de laatste mode zonnebrillen op. En die drie kindjes met hun fastfoodzakken worden straks vast wel zo dik en breed als de vader. Dit is het booming noordoosten van Brazilië. Nog geen tien jaar geleden stierven de kinderen hier van de honger. Houten huisjes op palen in de rivier. En wie maar even kon trok weg naar het rijkere zuiden. Nu even naar de groeicijfers hier, die van China. En de reden. En daar is de trein. Een trein alleen maar vol ijzererts. Ongelooflijk wat een lange trein. Hij komt nu al acht minuten lang voorbij. En nog steeds is het einde niet in zicht. 900 kilometer spoor, recht door het Noordoosten. Van de grootste ijzerertsvoorraad in het hartje van de Amazone... naar de havens aan de Atlantische Oceaan. Langs de spoorlijn staan inmiddels 42 hoogovens... die jaarlijks 100 miljoen ton ruw ijzer produceren... voor met name China en Amerika. Ja, het is gelukt om binnen te komen. Alles is rood, rood, rood van het ijzererts... Toch even kijken of het niet dichterbij kan komen. Hier loopt het staal eruit in een gloeiende massa. En deze hele fabriek wordt dus opgewarmd met houtskool van Amazonewoud. Illegaal gekapt Amazonewoud. Verwoesting en nog eens verwoesting in de wijde omtrek van de spoorlijn. Dat is de prijs van de nieuwe welvaart. Want anders dan elk ander land ter wereld stookt Brazilië zijn hoogovens op natuurlijk houtskool. En waarom? Omdat het negen keer goedkoper is dan andere energiebronnen. Het is ongelooflijk waar ik nu hier beland ben. In het midden van de Amazone, veertig misschien wel honderd, iglo's van klei. waaruit allemaal gaatjes rook komt. <coughs> Dit is dan zo'n illegale houtskoolstokerij. Ah, ik zie een man. Senor? Okay. Hoeveel verdient u daar nou mee? 30, zegt hij. Ongeveer 15 euro per dag? Nee, per oven, zegt hij. En hoe lang doet u daar dan over? Eén of twee dagen, afhankelijk van hoe hard je werkt, zegt hij. Maar uh, is dit nou legaal? Illegaal. Nee, zegt hij, het is illegaal. Het is allemaal illegaal. Kijk, ik doet een beetje achteraf naar de land. Het is heel zwaar werk. Het is vooral de hitte. Hè. Ja, het is hier nu ongeveer 40 graden. En dan met die brandende houtskoolhoven erbij. <coughs> Waar komt dit hout vandaan? Dat is de radio nog hoor. Aha. Van de zagerij, zegt hij. Ja. De vraag is van welk bos? Vier dagen lang trekken we langs de IJzerspoorlijn. En het enige bos dat nog overeind staat is dat van de Indianenreservaten. En prompt stuiten we daar op vrachtwagens vol bomen van illegale houtkappers. In de, de chief staat er machteloos bij. Hij vertelt hoe mensen van zijn stam, onlangs door de houtkappers, zijn vermoord, zijn Ze vernietigen onze moeder aarde, zegt hij. Ons leven. A terra é nossa mãe. Hoe gaan mijn kinderen en kleinkinderen straks overleven? Como é que meus netten gaan sobreviver daqui uns, 30, anos, 50 Voor De reportage vanuit Brazilië van Majon van Roy. Ze zijn de 70 al gepasseerd, de heer en mevrouw van der Ven. Ze wonen in een historisch pand in de Binnenstad. dat ze hebben ingericht als museum. Als ze straks zijn overleden, schenken ze hun huis aan de gemeenschap. Clemens en Nieltje van der Ven krijgen vandaag de zilveren Anjer uitgereikt. Een onderscheiding van het Prins Bernhard Fonds... voor mensen die zich belangeloos inzetten voor de natuur of cultuur. Clemens en Neeltje van der Ven zitten in hun prieeltje... met daarboven een karoljon van porselein. En we kijken in een uh, hele groene, mooi onderhouden tuin. De echte Hollandse tuin. Met geschoren buxeshagen en taxeshagen. Dus eigenlijk geïnspireerd op de Hollandse tuin uit de 17e eeuw. Meneer van der Ven, wat voor huis is het? Een feesthuis. Er zijn hier heel wat partijen uh, gegeven. Een um, historisch huis...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 Vanochtend reikt koningin Beatrix de zilveren Anjers uit. Dus ook aan Clemens en Nieltje van der Ven uit Den Bosch. U hoort een bijdrage van Theo Verbrugge.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 En zo heet het. Amazing hoort u van Seal. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Spanje en Italië hebben de groepsfase op het Europees kampioenschap voetbal overleefd. Europees en wereldkampioen Spanje had het lang moeilijk tegen Kroatië. Maar in de 88ste minuut zette na navas de 1-0 eindstand op het scorebord. Tot vreugde van de Spaanse voetbalcommentator. Bij Italië-Ierland bleef het ook lang spannend. Ierland was natuurlijk al uitgeschakeld. Maar de ploeg maakte het de Italianen niet makkelijk. Cassano zette Italië op 1-0. Tot ja, ja, vreugde van de Italiaanse voetbalcommentatoren. Voor de eerste keer in het angolo. Attenzione aan Pirlo. Nu in mezzo. Een bal die misschien. heeft de impressie dat hij. is het doel van Cassano. Het guardaline van het goal. Antonio Cassano, al 34. bal die in de eindfase maakte de invallere Balotelli nog met een halve omhaal 2-0. Door de overwinningen van de Spanjaarden en de Italianen... gaan de twee voetbalgrootmachten door naar de kwartfinales. Nou, vanavond mogen Engeland, Frankrijk en Oekraïne in groep D gaan uitmaken... wie er in de kwartfinales tegen Spanje en Italië gaan spelen. Zweden, het vierde land in die groep, is al uitgeschakeld. Op het gastoernooi van Rosmalen... Rosmalen. Was er voor de Nederlanders wisselend succes. Kitty, Kiki Bertens verloor van de Russische Nadia Petrova. En Arantza Rus won wel haar partij. Ze rekende in twee sets af met Pauline Parmentier uit Frankrijk. Na volgende partij moet Rus het opnemen... tegen de winnares van de partij tussen Jelena Jankovic en Sofia Arvidsson. Bij de mannen leek Robin Hazen een uh, makkelijke eerste ronde te hebben. Zijn tegenstander, Mate Pavic, is namelijk de nummer 640 van de wereld. Maar Hazen niet zich verrassen. Hij verloor met 6-4 en 7-6 van de jonge Kroaat. De Nederlander reageerde wat gelaten en leek niet scherp te zijn. Ja, hij speelde volley. Hij gleed eigenlijk heel vaak uit, waardoor ik soms zelfs een beetje ging in inhouden. Omdat, omdat ik dacht, ja, hij ligt op de grond. En dan stond hij eigenlijk al gewoon en, uh, en, ja, en dan ging hij de klap uitdelen. De hockeysters Ellen Hoog en Sofie Polkamp maken definitief deel uit van de selectie voor de Olympische Spelen. Hoog werd eerder dit jaar nog gepasseerd en Polkamp is lang geblesseerd geweest. Bondscoach Mark Kaldas heeft ze voor Londen dus toch opgeroepen. Joyce Sombroek is aangewezen als eerste kiepster. Betekent dat de routinier Floortje Engels opnieuw reserve is. En net als in Peking schrijven de regels voor dat ze buiten het Olympisch dorp moet verblijven. Kaldas legt zijn keuze uit.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 Alleen, uh, ja, ze krijgt nu van mij extra tijd om uh, even bij te komen en bij ons bij aan te sluiten. Dan gaat het wielrennen. Robert Geesink, Bakke Mollema en Steven Kruiswijk zijn de belangrijkste namen in de tourselectie van Rabobank. De drie Nederlanders moeten een goed klassement rijden voor de ploeg. In totaal neemt Rabo zes Nederlanders mee naar Frankrijk. Vanmiddag maakt ook de Nederlandse wielerploeg Argos Simano zijn tourselectie bekend. En op het EK-schermen in het Italiaanse Link Nano hebben de Nederlanders teleurgesteld. Vooral het verlies van Bas Verwijle in de eerste knock-outronde was een verrassing. Verwijle was vorig jaar nog goed voor een zilveren medaille op het EK en is in Londen een van de kanshebbers op een Olympische medaille. Radio 1, het nos journaal. Het is half zeven. Dorot Meegens, goedemorgen. Goedemorgen. Het CDA heeft de aanval geopend op de VVD. Premier Rutte moet volgens het CDA het hele verhaal vertellen... over ontwikkelingssamenwerking waarop de partij fors wil bezuinigen... en over Europa. Wees eerlijk, Europa, dat zijn onze banen... zei CDA-leider Buma op een partijbijeenkomst. Hij noemde de, P de VVD een namaak-PVV.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 Vandaag en ook morgen hebben we tijdelijk met een hoger drukgebied te maken... waardoor het vrij rustig en in een groot deel van het land droog weer is. Dat heeft er ook voor gezorgd dat op veel plaatsen mistbanken zijn ontstaan. De mist lost vanochtend vrij snel op en dan resteert een vrij zonnige ochtend. Er ontstaan enkele stapelwolken en er trekken velden sluierbewolking over. Vanmiddag neemt in het zuidoosten en oosten de bewolking verder toe... en kan in Limburg een klein beetje regen vallen. De temperatuur stijgt tot 18 graden aan zee en 22 in het binnenland... en er staat vrij weinig wind uit diverse richtingen...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 AMWB Verkeersinformatie. in De provincies Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland... komt plaatselijk wat dichte mist voor. Twee files staan er, eentje op de A1 Apeldoorde richting Amsterdam... bij knooppunt Hoevelaken 2 kilometer... en op de A7 Hoorn richting Zaandam... bij de Alfred Weidewormer 2 kilometer. Anno nu, Anno nu. Wat is er nou anonu nu aan pinnen? Nou, de pincode bijvoorbeeld. Die mag u bij ABN AMRO zelf kiezen...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 Morgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog één keer dan. Spelers van het Nederlands Elftal die hadden zich op de terugkomst op Schiphol vast heel anders voorgesteld. Nu kwamen ze terug zonder beker, maar met een tas vol slechte herinneringen aan het mislukte EK. Toch waren er nog wel wat supporters naar de luchthaven gekomen om het team te steunen.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 Teruggesteld. Ja, ik hoor aan uw accent dat u niet uit Nederland yeah, komt. Yeah, yeah. <laughs> Waar komt u vandaan? Ja, yeah, New, ah, New Zealand. Nieuw yeah. Zeeland. En u woont in Nederland? Ja, ja, ja. Dus like wel een beetje een oranje-fan? Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. precies. Ja, um, yeah, ja, yeah. heel veel. En deze zijn mijn kinderen. Dus so, uh, ja, yeah, we zijn hier voor de boys. Ja, maar dat is uh sport, you know. Sometimes you win them, ze, soms niet.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 Spanje zou zich met gemak gaan plaatsen voor de kwartfinales van het EK-voetbal. Dat was de verwachting althans van velen. Alleen nog even afrekenen met Kroatië. En kwalificatie was een feit. Maar zo eenvoudig ging het gisteravond in Kedans zeker niet. Edwin Cornelissen keek met commentator Arno Vermeulen naar de wedstrijd. Ja, Arno, op het moment dat uh, Spanje speelt tegen Kroatië, dan zou je verwachten een Spaanse fury, maar tegen heel was waar. Ja, ik, uh, ik weet het niet zo met Spanje. Uh, ik heb ze nu drie keer zien spelen en ik heb toch steeds het gevoel dat er iets niet klopt en, en dat ik iets mis. Ik vind ze niet overtuigend en uit alle cijfers blijkt weer het meeste bal bezit, allemaal prima. Uh, maar toch, uh, ik, ik denk dat er nog iets moet veranderen, willen ze Europees kampioen worden? Spanje, na 13 minuten in de tweede helft. Hangt aan een zijde draadje. De beste kansen waren eigenlijk voor de Kroaten. Ja, een grote kans voor Rakitic. Een, een kopbal van dichtbij. Toen ze de tweede helft zelf gingen aanvallen. Want ze moesten natuurlijk wel. Dan ben ik eigenlijk wel van overtuigd dat Spanje niet had gered. Dus is geen elftal nu dat dan een vuist kan maken, opportunistisch kan spelen. Ze hebben er wel een paar bankzitters die, die hij dan wel had ingebracht. Maar ze, maar ze blijven natuurlijk voorzichtig voetballen. Of, of ze bijvoorbeeld hakjes geven. Terwijl ik een paar keer gezegd heb ook in mijn commentaar... dit is geen avond voor hakjes. Het was een avond voor een goal en dan konden ze bevrijd verder voetballen. Alsof ze zich dat niet realiseren. Maar het is dat hij natuurlijk uh, wint en dat hij in de kwartfinale komt. Anders zou er volgens mij veel kritiek ook op Del Boske zijn. Uh, maar ja, nu niet, want ze kunnen nu natuurlijk nog steeds Europees kampioen worden. Zelf voortdurend in balbezit. Maar de allerbeste kans was voor Kroatië. Ivan Rakitic, Van heel dichtbij met een kopstoot. Hachelijke momenten voor de Spaanse goal. Het was eigenlijk spelen met vuur. Hè, wat ze deden. Ja, want die stand was natuurlijk heel lang 0-0. En één goal ook door de stand bij Italië. Die al voorstonden tegen de Ieren. En daar waren ze er echt gewoon uit. Het geeft aan hoe wankel het is. Het was ook wel een vrij lastige pool waarin ze speelden. Maar oké, okay, ze hebben één keer echt overtuigd. Dat was tegen Ierland. In Ierland was echt een hele zwakke broeder op dit kampioenschap. De Ierland staat geen buitenspel, die gaat het uitspelen. was. het is klaar. Het is klaar. De vlag blijft omlaag. Uiteindelijk komt er toch die goal. Eigenlijk gewoon verdiend, hè? Ja, het is in de slotfase als Kroatië vol op de aanval gaat, dan is het nog een goal met luchtjes. Uh, wel of geen buitenspel, op de rand volgens mij net niet. Uh, is het Hens van Iniesta, een beetje bal op de schouder, neemt hij hem mee en dan geeft hij hem voor. Maar ze maakten de goal Spanje omdat Kroatië heel veel ruimte weg gaf. Als Kroatië verdedigend was blijven spelen, was Spanje er werkelijk nooit doorheen gekomen. Ja. Uiteindelijk eindgoed al goed voor Spanje, maar het toernooi gaat door. Is Spanje nog steeds die grote titelkandidaat? Ja, natuurlijk zijn ze wel een van de titelkandidaten, maar in het begin zei ik voor dit toernooi, zij staat bovenaan en dan heb je er een, een aantal die hangen daaronder, waaronder Nederland. Uh, nu vind ik dat uh, zeker Duitsland uh, minimaal gewaagd is of zelfs beter is dan Spanje tot nu toe. Dus, uh, en Frankrijk misschien ook wel. Het is opener dan ik van tevoren had verwacht. Spanje speelt minder goed en Duitsland en Frankrijk spelen prima. Kijk eens aan. Duitsland, Frankrijk en misschien dus Spanje favorieten van Arno Vermeulen... in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Tien over half zeven uur luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Hij werd legendarisch als wielrenner, maar zijn belangrijkste etappes reed hij als verzetsman. De Italiaan Gino Bartali, mythische tegenstander van Fausto Coppi. Bartali won de Tour de France in 1938 en 1948... En het staat in De Leeuw van Toscane. Een reconstructie van het leven van Bartali... geschreven door de Canadese broer en zus McCannan. Jeroen Wielaert sprak erover met de Nederlandse kenner bij Uitstek Benjo Masso. Hij blijft tot de verbeelding spreken, Gino Bartali. Ook van het Canadese duo, broer en zus McCannan. Die hem eigenlijk pas hebben ontdekt tien jaar geleden... Twee jaar na zijn dood, bij Mazza. Uit het boek van Martin Ross, 1987... herinneren de kenners zich nog wel... zijn weerspannige verhouding met de fascisten voor de oorlog. Hij wilde zich niet voor het karretje van de propaganda laten spannen. dan komt dat oorlogsverleden. Zijn verzetswerk waar hij zelf weinig of niets ooit heeft over willen vertellen. Inderdaad, van, uh, Bartre die praat aan één stuk door... Iedereen die zegt dat, zijn familie zegt dat en zijn, zijn kennissen. Maar dit is een onderwerp waar hij nooit met één woord over gesproken heeft... voordat het bekend werd, geheel buiten hem om. Eén ding heeft hij dan wel nog gezegd? Ja, hij zei tegen zijn oudste zoon, Andrea... die heel verbaasd was van Babbo... Uh, vertel me, waarom heb je er nooit iets over gezegd? Toen zei hij, er zijn dingen die je doet en er zijn dingen die je zegt. En dit zijn dingen die je doet. Het Canadese tweetal heeft met die zoon gepraat. Ook nog met zijn oude moeder. Oude echtgenoot van Gino Bartali. Maar waarom was hij er zo zwijgzaam over? Hij vond... Bartali praatte vooral over dingen... Om, die eigenlijk niet zo verschrikkelijk belangrijk waren. En hij denkt... Ik denk, dat dit heel erg te maken heeft met zijn katholieke geloof... zijn christelijke geloof. Hij was ook een man die elke ochtend vijf, zes zwervers van de straat haalde... om met hem te ontbijten. Daar praatte hij ook nooit over. Het zijn ook dingen die... Uh, nou, zijn jongste zoon, Luigi, heeft me dat verteld. Maar hij praatte er nooit over. Hij praatte eigenlijk over deze dingen die echt goed van hem waren. Daar praatte hij niet over. Spannend om te lezen hoe die heen en weer reed tussen Florence en Assisi... met foto's en documenten in het frame onder zijn zadel. Waar hij nog kon doen voorkomen alsof hij aan het trainen was. Ja, en dat deed hij zelfs uh, tussen 1942 en 1945. Hij heeft helemaal geen koersen gereden. Die waren er ook niet. Dus als hij werd aangehouden, zei hij van... ja, maar je traint, waarom? Zei hij. Ik heb het idee dat elk moment het wielrennen weer kan beginnen... en daar moet ik goed op voorbereid zijn. De McConnens hebben ook Benjo Masso geraadpleegd... over die beroemde Tour van 1948. De Alpencampagne waarin Gino Bartoli tien jaar na zijn eerste zegen... alsnog naar zijn tweede Tour-overwinning fietst in helse omstandigheden. De Vars, die zo waar, het deed me zo denken aan Charlie Gould later... en aan Floyd Landis, recentelijk betrapt op doping... Maar ook de twee Canadezen onthullen niet of Bartali, net als zijn grote rivaal Fausto Koppi, eigenlijk met de bomba reed. Of die doping had gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij dat ook niet. Hij heeft gezorgd dat dit niet deed. En zelfs Koppi zei van, als Bartali iets zweert, hè, hij was streng katholiek, dan moet je dat ook serieus nemen. En zelfs zei hij, het was in die tijd was natuurlijk doping heel wat anders dan nu... Het was niet, uh, je werd er niet sterker door, maar het was zo, je voelde pijn minder... zodat je lang kon doorgaan. En hij zei, dat heb ik niet nodig, want ik heb de Madonna. Ben Masso over Gino Bartali, Leeuw van Toscane. Het boek van de Canadese broer en zus, Macanon, verschijnt deze week. En zo'n dadelijk meer over de ontdekking van een mammoetgraf in Servië... is volgens kenners een sensationele vondst. Straks meer. Eerste verkeersinformatie. Uw van de Velde. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Nou, hier en daar nog wat, wat mist in Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Maar dat moet snel gaan oplossen. Voor de rest heel rustigjes nog op de A27 van Breda naar Utrecht bij Nieuwegein 2 kilometer. Heeft te maken met de spitsrok. Die is nog even dicht vanwege de mist daar. En op de A28 volle richting Utrecht bij Knoop Hovelake, ook 2 kilometer. Maar ja, het is allemaal niet, uh, niet heel veel bijzonders. Verwacht je nog veel bijzonderheden of valt het mee? Nee, het valt wel mee. En ik denk rond half negen dat we ongeveer op 160 kilometer uitkomen. Oké, okay, tot later. Jo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ik weet het sinds gisteren, jij bent weggegaan, en je kwijt.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 en dan liggen ze de scherven op ons heen, ze laten onze dromen zijn. Je en van de suiker en azijn hoorde u van Agda en de Munich. 12 minuten voor 7 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een sensatie, ik zei het eerder al. Een wereldvondst. Zo noemen Servische archeologen de vondst van vijf tot zes mammoetskeletten... in een oude bruinkoolgroeve in het oosten van Servië. We praten erover met Dick Mol, mammoet-expert... en onderzoeksmedewerker bij het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Meneer Mol, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het met ze eens? Is deze vondst inderdaad spectaculair? Uh, we moeten het eerst zien wat er precies gevonden is... Maar de voortekenen zijn veelbelovend. Ja, ik begrijp dat deze archeologen het vooral bijzonder vonden dat de mammoetskeletten ja, dat er meerdere zijn gevonden. Dat er dus waarschijnlijk ook meerdere in één keer zijn overleden. Ja, dat zou heel goed kunnen. Hè? Zij spreken van een mammoetkerkhof in analogie tot uh, opeenhopingen van skeletten van olifanten in Afrika... dat ze naar één plek zouden zijn gegaan om daar te sterven. Maar wat wil het geval in deze grote bruinkelgroeven... in de buurt van Kostolac in het oosten van Servië? Daar is drie jaar geleden, in 2009, een compleet skelet... van een mammoet, een hele grote, bijna vier meter hoog, opgegraven. En die was zo perfect bewaard dat je nog... ...precies kon zien hoe het beest gestorven is... ...namelijk door zijn poten gezakt. Ik ben daar in de tijd bij geweest... ...omdat ik toen getriggerd werd... ...door het feit dat die archeologen... ...die in die omgeving van Kostolac uh, ...veel opgravingen doen... ...dus geen paleontologen zijn... ...daar een persbericht over hadden gemaakt... ...dat het om een 5 miljoen jaar oude mammoet zou gaan... Uh, ...die dan ook nog eens een keer van een soort is... ...die we nauwelijks zouden kennen. En dat bleek niet zo te zijn... Want archeologen hebben zich hier op het gebied van de paleontologie begeven. Hè, die grote uitgestorven beesten. En daar een persbericht over gemaakt. Wat zeer spectaculair was. En nu komen ze opnieuw. Dat ze, en ik heb daar contact met mijn collega's, uh, vijf skeletten hebben gevonden. Alleen, het is nog maar het begin ervan. En dat moet nu eerst nog worden opgegraven. En dan kunnen we pas spreken of het spectaculair is of niet. Ja, dus er zou nog meer kunnen liggen, meneer Mol. Um, maar, ja, hoorden we net al even misschien een Kerkhof. Of zouden ze om een andere wijze om het leven zijn gekomen? Zo bij elkaar daar? Uh, dat zou heel kunnen. Uh, zij spraken uh, in het persbericht over het eerste mammoetkerkhof dat ter wereld gevonden is. Uh, nou, daar kennen we al wel meer van hoor. Ik weet een vindplaats in Rusland waar ik gewerkt heb. Zesk, dat is uh, zo'n 400 kilometer van Moskou. Daar hebben we een opeenhoping gevonden van 33 verschillende mammoeten. Heel jong tot heel oud. Dus daar konden we echt spreken over een kudde. En die zijn waarschijnlijk in een uh, natuurcatastrofe om het leven gekomen. En dat is nou zo bijzonder als we dat weten. Voor die nieuwe Ontdekking in Servië. Als ze hier vijf complete skeletten hebben, dan kan het zijn dat er nog veel meer is. En als dat goed wordt opgegraven, en dat zal goed gebeuren, uh, want daar zijn mensen uit de hele wereld dan bij betrokken, uh, dan gebeurt dat uh, heel accuraat. En dan kunnen we die gegevens interpreteren, en dan kunnen we misschien vaststellen dat er zich daar een natuurkatastrofe heeft afgespeeld. Want meestal hebben we met mammoeten, althans met hun overblijfselen te maken... van hele oude individuen. Hier zou het kunnen zijn dat je dieren hebt die heel jong zijn tot heel oud. Mm. En dat vertelt dan heel veel over het sociale gedrag van die uitgestorven beesten. Ja, precies. En, en die natuurcatastrofe waar u het over heeft... wat zou dat geweest kunnen zijn dan? Uh, dat kan alles zijn. Ik heb ooit in Frankrijk eens een keer opgavingen gedaan en daar hebben we moeten vaststellen dat een kudde van mammoeten uh, gestorven moet zijn door uitbraken van uh, vulkanen. Dat was in de Auvergne en uh, ja. dat bekend is vanwege de actieve vulkanen in het ijstijdvak. Uh, wat het hier is weten we nog niet. Uh, dat zou uh, ja, uitputting kunnen zijn geweest, hè? dat er een bepaald uh, moment in dat ijstijdvak weinig of geen voedselaanbod is geweest. Ja, precies, ja. Dat kunnen mi misschien, want we weten nog niet hoe oud deze die ze moeten zijn. Misschien is het wel uh, een, uh, uh, een jachttafereel geweest van onze voorouders... die die moeten nog in de ogen hebben kunnen kijken. Hm. Meneer Mol, u staat volgens mij te trappelen om daar af te reizen daar naartoe. Ik heb dat in 2009 gehad, ja. toen... Uh, heb ik me gemeld naar aanleiding van zo'n persbericht en dat heeft geleid tot een uitvoerige publicatie in een internationaal tijdschrift over die vondst van 2009. En gaat u, u nu ook nu, nu weer gaat gebeuren? Ik heb wel contact met mijn collega's en ik denk dat ik daar op korte tijd naartoe zal gaan. Ja, worden er in Nederland wel eens overblijfselen van mammoeten gevonden? Uh, eigenlijk over. Natuurlijk hou voor ons, maar we hebben onlangs maasvlakte 2 aangelegd. Hè. Daarvoor heeft het havenbedrijf van Rotterdam 240 miljoen kubieke meter zand van de zeebodem voor de kust van Zuid-Holland weggehaald. Daar hebben we duizenden en duizenden overblijfselen van mammoeten en andere ijstijdsoogdieren opgevist. Alleen, wij hebben nooit te maken met complete skeletten, Want wij halen alles onder water vandaan. En dat doet men in Servië niet. Daar wordt het in de oorspronkelijke aardlaag opgegraven. Vandaar dat het zo belangrijk is. Maar die Nederlandse fondsen zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Want die vertellen een verhaal dat Engeland in het ijstijdsvak vast heeft gezeten aan het continent van Europa. En dat je met droge voeten gewoon naar Londen zou kunnen hebben gewandeld. Ja. Zegt u nou eigenlijk van, nou ja, zo heel bijzonder is het niet om die resten te vinden. Maar het is wel belangrijk dat we meer over het leven van die mammoeten te weten komen? Ja over uh, hoe ze zich gedragen hebben en uh, waar ze overal verspreid zijn geweest. Maar een hele triggerende vraag is natuurlijk, waarom zijn ze uitgestorven? En dat kunnen we alleen maar goed vaststellen als we al die resten, waar ze dan ook gevonden worden, nauwkeurig bestuderen. En dan niet alleen de mammoet op zich, maar ook de geassocieerde fauna, dus andere dieren, wolwagen, neushoorns, leeuwen en hyena's die gelijktijdig geleefd hebben... Maar ook de biotoop, dus het landschap waarin ze geleefd hebben... hoe dat begroeid is geweest en waar die beesten hebben rondgebanjeerd. En als we dat weten, dan is het nog veel makkelijker... om het uitsterven van die dieren te verklaren. Uitsterven is heel normaal, hè? dat moeten we gewoon accepteren. En wij zullen als... De soort uh, mens ook een keer uitsterven. En dan is het zo prettig als je de geschiedenis heel goed kent. En dan kun je misschien in de toekomst kijken. En dan weten we of we nog een half miljoen jaar te leven hebben. Of misschien ja. nog twee miljoen. Of misschien nog tien miljoen. Ja, dat Hooran zou wel het zijn. Achtig uitgesloten. Goed. Oh, nou, dan weten we dat alvast, meneer Mol. Ja. We wensen u alvast een goede reis. Dank u zeer. Die kant op. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, bedankt. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 -journaal. De Ochtendkranten. Er moet een nieuw en volledig onderzoek komen naar Nederlands geweld in Indië van 1945 tot 1949. Dat komt de Volkskrant vanochtend. Drie gerenommeerde onderzoeksinstituten vragen de regering opnieuw onderzoek te doen naar het militaire optreden van Nederland in de voormalige kolonie. Dat is nodig om te kunnen begrijpen wat voor soort oorlog daar is gevoerd en waarom de vreedheden zijn begaan. De oorlog in voormalig Nederlands-Indië blijft Nederland achtervolgen. En het einde is niet in zicht, schrijven onderzoeksinstituten in de krant. Zo bood Nederland eind vorig jaar, bijna 70 jaar na dato, nog excuses aan. En bepaalde de rechter dat een schadevergoeding moest worden betaald voor het bloedbad in het Javaanse dorp Ravagede. Enkele weken geleden nog werden schadeclaims ingediend... voor schendingen van het oorlogsrecht op de Zuidse Lebes, huidige Sulawesi. Initiatiefnemers willen zelf het onderzoek begeleiden. Ze denken met een groep van zes ervaren onderzoekers drie jaar nodig te hebben. Ze noemen het van essentieel belang om naast Nederlandse... ook Indonesische archieven en historici te raadplegen. Nou, voor iedereen die het zwaar heeft de afgelopen dagen... er is heus nog voldoende moois om als Nederlander trots op te zijn... schrijft het AD vanochtend. Door de roemloze aftocht van het Nederlands elftal... de economische dip waarin we zitten... en het kabinet dat demissionair is... doet de krant een poging om ons uit de malaise te halen. Nou, zo praat onder andere voormalig staatssecretaris van Financiën... en hoogleraar Willem Vermeent ons moed in. Hij zegt... we horen nog steeds bij de rijkste landen van Europa. Ons pensioenstelsel is het beste van de wereld... en we kennen ook nog eens een lage werkloosheid. En verder herinnert het AD ons eraan dat de Duitsers en Zweden wel prachtige auto's bouwen, maar dat wij voor een aanzienlijk deel het design van die bolides ontwikkelen. Bovendien geen iPod, iPad, iPhone zonder Nederlandse chipmachine bouwen, ASML, die 80% van de markt in handen heeft. DJ's als Tiesto en Armin van Buren voeren de top aan van de wereldwijde party scene. En wat te denken van onze architecten? En het belangrijkste misschien: Nederlanders zijn over het algemeen heel gelukkig. Al dus de krant. Voel jij je beter? Nauwelijks. Beetje. <laughs> volgens het FD, Financiële Dagblad, ontkomt Spanje niet langer... aan noodsteun uit Brussel om zijn schulden te kunnen herfinancieren. Met de recordrente die Madrid op dit moment moet betalen om geld te lenen... is het volgens analisten onmogelijk staatspapier aan de kapitaalmarkten te slijten. Een stevige daling van de rente wordt immers niet verwacht. Gisteren steeg de rente naar 7,12 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de invoering van de euro. Behalve met een recessie kan Spanje met een hardnekkige begrotingsprobleem en een bankencrisis... als gevolg van de geknapte vastgoedbubbel. Daarmee is het land in een visieuze cirkel beland, schrijft de krant. En ook de toezegging die Eurolanden vorige week deden... om de Spaanse banken met een krediet van 100 miljard euro te herkapitaliseren... heeft het vertrouwen van beleggers in de Spaanse kredietwaardigheid niet vergroot. Crisis in Spanje en in de rest van de eurozone... staat deze week centraal tijdens de G20 in Mexico. Tot slot naar Spits, krantbericht over een nieuwe manier... die criminelen hebben gevonden om te frauderen. Dat doen ze via de post. Ze geven bij PostNL op dat mensen hun post doorgestuurd willen hebben... en gaan dan zo met privégegevens van nietsvermoedende burgers vandoor. Zoals een nieuwe bankpas of het wachtwoord van DigiD. PvdA wil van de minister weten hoe vaak deze manier van fraude voorkomt... en wat de minister eraan denkt te gaan doen. In de Kamervragen maakt de partij ook melding van een slachtoffer... dat door PostNL en de politie niet serieus werd genomen bij de aangifte...